Op het festival zou hij, samen met een andere Nederlander... een flinke voorraad drugs in zijn tent hebben gehad. Vermoedelijk om te verkopen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat de twee consulaire bijstand krijgen... maar wil verder geen mededelingen doen over de zaak. De automobilist die gisteren in Sint-Oederode een dodelijk ongeluk veroorzaakte... had te veel gedronken. Bij de aanrijding kwamen de bestuurder van een scooter en zijn bijrijder om het leven... De slachtoffers zijn een 34-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Sint-Oederode. De 49-jarige automobilist, die bij een blaastest positief testte... is gearresteerd en daarna meteen overgebracht naar het ziekenhuis... vanwege ernstig letsel. Petra Grijzen wordt de nieuwe invalpresentator bij Nieuwsuur. Ze volgt Saïda Magé op, die bij het NOS-journaal de plek gaat innemen... van Dionne Staks. Grijzen werkt nu als presentator en verslaggever... bij het radioprogramma Nieuws Co. op NPO Radio 1... Ze gaat haar radiowerk combineren met het werk bij Nieuwsuur. Max Verstappen krijgt na de zomerstop een nieuwe teamgenoot, Alexander Albon. De thai wordt van zusterteam Toro Rosso overgeheveld naar het Red Bull team. Pierre Gasly wordt teruggezet naar het Toro Rosso team. De Fransman wist in twaalf races geen enkele keer het podium te halen. Zijn beste resultaat was de vierde plaats bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Alexander Albon maakte over drie weken zijn debuut voor Red Bull bij de Grand Prix van België.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind uit door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren.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 Van de tweede uur met Sam Smith. En I'm, I'm, And I'm not, not the only one. Acht over drie uur Zandvoort. Welkom terug, inderdaad. Het tweede I'm uur van dit programma. Op de zaterdagmiddagnoeren tussen I'm twee en vijf. En de maandagmiddag voor de herhaling. Ook dan tussen twee en vijf. En dan zeggen we een goede maandagmiddag. Zit het weekend er al weer op. Maar gelukkig hebben we nu nog het weekend uh, voor ons. Met onder meer de Amsterdamse avond. Daarover straks uh, om half vier tijdens de evenementagenda. Veel meer. Maar we gaan nog veel meer doen. Uh, ja, zeker. Terwijl er dus volop geraced wordt op het circuit Zandvoort tijdens de ADAC GT Masters. En uh, tegen de klok van half vier gaan we weer sch uh, live schakelen voor, de, uh, voor een voortgangsverslag uh, van onze collega Willem van Densen... die voor ons daar op het circuit aanwezig is tijdens die eerste race van de ADAC GT Masters. Uh, verder, uh, na een tweetal uh, platen gaan we uh, uh, tussen onze collega's van NH Nieuws waren op bezoek bij voorzitter Karel van Broekhoven... en hij is voorzitter of herkend voorzitter van de actiegroep Rust bij de Kust... en die willen een deal sluiten met de gemeente Zandvoort... met een aantal mitsen en maren. Maar daarover over een tweetal platen meer. Verder natuurlijk, zoals gezegd, om half vier de evenementenagenda... want de, de, de, de, de Zandvoort barst uit zijn voegen van de evenementen, zou ik bijna willen zeggen. Maar er is voor alles en iedereen en alle gasten die hier op vakantie zijn... van alles te doen... En zoals Jan zegt, vanavond natuurlijk met het hoogtepunt de Amsterdamse avond. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het de tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. We hebben de zin in uur 2 met nu Gloria Estefan. En kennel je fiets. Dit is maar net, joh, de Clarice Aster van, van de Miami Soundmachine. En keer dan your feet. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? Download dan onze ZFM-app. Hij is uh, gratis verkrijgbaar. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Tô olhando veio pra mim a cama fica me empurrando pro chão o criado mudo resolveu gritar seu nome bem alto pra mim acordar Me olho no espelho e vejo seu rosto escovo os dentes mas não sei seu gosto sentou no sofá Ligo a TV a reporte me olha e pergunta de você toda hora até a casa chora Quem que seja amor que mais vai sofrer demais Vai chorar demais, Mas sem amor, como é que faz? Não faz, não faz. Meu coração te quer. E o meu corpo muito mais. Que sente de amor demais. Vai sofrer demais vai, demais, vai beber demais, vai chorar demais. Mas sem amor, como é que faz? Não faz, não faz, Meu coração te quer. Krijg je zin in het zonnig weer hè? bij het horen van uh, dit soort muziek. 16 over 3 nogmaals, goedemiddag zandvoort op zaterdag. Nou, je noemde het al eerder de stichting uh, Rust aan de Kust. Die laat het maar niet rusten. Nee, uh, actiegroep uh, Rust bij de Kust wil namelijk een deal sluiten met de gemeente Zandvoort om de overlast van het circuit te beperken. In ruil voor mindere racedagen of het verlagen van de geluidsdorm is de stichting eventueel bereid de overlast van de Formule 1 te accepteren. Eerdere pogingen voor zo'n afspraak mislukten... erkent voorzitter Karel van Broekhoven uit Haarlem. Hè? Ik woont in Haarlem. Ik heb, al eens voor, ik heb het al eens voorgesteld, maar het idee werd gelijk weggewuifd. Het circuit heeft geen zin in de moeite om geluid te verminderen... en gaat ook het circuit niet minder gebruiken. Onze collega's van NH Nieuws waren uh, uh, op het circuit aanwezig... En vroeg een Karel van Broekhoven naar zijn beweegredenen. Heel egoïstisch. Er zijn mogelijkheden zat. Denk eens na en wees nou eens gewoon een goed buur voor je buurgemeente. Dat is de boodschap die rust aan de kust heeft voor het circuit en de gemeente Zandvoort.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 Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de rechter heus wel begrijpt het we ons om gaat. In september staat het volgende gesprek gepland. De stichting hoopt dan alsnog de deal te sluiten. En anders... Dan gaan wij maar uh, ja, het gevecht aan. Helaas. Oké, okay, dat waren onze collega's uh, NH Nieuws uh, met inderdaad de voorzitter van Rust aan de Kust. In september weer uh, gesprekken over. het dan Begrijp ik het goed? Ja, klopt. Ze zijn wel in gesprek. Dus, uh, nou... We, we volgen het op de voeten. Zo Klopt. is het. En hoorde je die auto die lag. Ja, oh, ik, ik weet niet wat ze gedaan hadden met die auto. Maar, <laughs> Dat was wel die, een geluidje. Die, ja, die klonk wel uh, heel hard. <laughs> Heerlijk. Ja, en hier is uh, Billy Ocean en de Loverboy. Een lekkere plaat uit de jaren 80. Billy Ocean en de Love Boy. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En we gaan weer uh, snel schakelen naar het circuit Salford. Willem van deze is uh, aanwezig bij de eerste race uh, van uh, de ADAC GT Masters. Hoe is het daar, Willem? Ja, race uh, Aarde, ja, uh, GT Masters, GT uh, 3-auto's, prachtige auto's, prachtig geluid en uh, heel veel goede coureurs zijn. Uh, we zijn inmiddels uh, 40 minuten uh, bezig met de race die over u gaat, de, de pitstops uh, zijn geweest, waarbij de rijders uh, waren gewisseld uh, van de rijders. Kijk even naar het verloop uh, van de race, tot aan die pitstops. Uh, in het eerste half uur, drie keer ja, een uh, safety car uh, inmiddels. Ja. En deze keer was toch het uh, scheidslak beschermd, uh, uh, rechten waar een auto spinde en op een plek uh, terecht van ja, waarin uh, die veilig vrienden. Het uh, chapeau voor de Marshalls daar, hoe snel zij iedere keer die auto daar weer uh, weg. Uh. ...te halen, zodat het even verder kon. Uh, kijken we even naar de laatste keer, want dat vond ik toch wel komisch uh, dat er één afging daar. Dat was Preininger. Dat is een uh, jong talent, thuis talent, opgepakt door Poors, junior. In uh, in dat team valt, die. Die spinnen, ja, die ergeren zich zo waarschijnlijk uh, dat hij ...gevist ook gauw die weg moest komen. Klopt dat nou, ging het ik maar die leukte moest er toch iemand op het moment dat hij nog kan worden. met een onboord Mooi uh, bekeken worden door iedereen in het mediacentrum en die man, ja het leek wel of hij een dag van zijn leven had. En of hij met uh, 180 tassel door de scheidsblad ging, zo zat hij te vlug Maar hij heeft geslepen, dat is toch wel komisch. En, uh, ik kijk nu aan de overkant hier en dan zie je in de duinen. Ik nog steeds hier te <laughs> lopen, dus ja. Volgens mij was hij niet alleen op de baan uh, verdwaald, maar hier ook in de duin. Ik kijk even naar de stofelzaken nu, het is uh, toch... Uh, Lamborghini van uh, Mirko Portolotti en Christian Engelhuis uh, aan de leiding. Met de tweede plaats de poosje van uh, Christine Berners met uh, Timo Pell en uh, Klaus Bachler Nu Klaus Bachler achter de, de derde plaats uh, wederom een uh, Lamborghini vanuit Peretta uh, en Mapelli. En nu Mapelli achter Kijk even naar de Nederlanders. Uh, Jeroen bleek hem al, uh, ja, getrokken vanaf de uh, 35 startplaats, opgerukt tot een uh, 19e uh, plaats. Heeft het stuur ook nu aan zijn uh, teammaat en dat is Erik. In die windje, bind, die hebben we ook nog, ja, die was net ingestapt naar in, uh, de pitstop de eerste ronde. En hij zat uh, rechtdoor in de en bocht, eindigend in de pand, met stapel. Dus uh, voor Indy uh, weinig succes vandaag. Uh, ja, dat, dat blijkt maar weer inderdaad. Dat is uh, niet de enige Nederlandse equipe toch, Willem? Ja, ik ben Jeroen en we hebben ook nog uh, Kelvin uh, gesloot. Ik ben even de zichtbaar uh, waarop uh, Kelvin gesloot zich op dit moment uh, vindt. hier inmiddels zijn de auto overgenomen door zijn uh, 10 maart uh, Oké, okay. nou Willem, je houdt de race voor ons in de gaten. Dankjewel voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Tot zo. Juist, collega Willem van live vanaf de We stonden er weinig van, maar het was wel gezellig. Wat een herrie, hè? Wat een herrie. Joh, begin jij naar nou alcohol? <laughs> daarachteraan trouwens de ziel van en uh, Peppa Leuk, hè? om weer eens uh, terug te horen. Plaat uit de jaren negentig. En uh, dat was Push It. Ja, we gaan een uh, plaat draaien voor uh, Gerard Piri. Ja, die heeft een zware operatie achter de rug. En dat is nog één van onze trouwe luisteraars. Dus uh, wij dachten samen, Rob en ik, uh, van... Uh, we gaan een plaatje voor hem draaien. Deze is voor jou heel versterkte, Gerard. Van harte beterschap. Van harte beterschap. En het werd zomer. Hou dak maar niet in de gaten. Komt het allemaal weer goed. Hier is uh, Rob de Nijs. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt...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 Lichter bij me. Ik was 16 en jij was 28. En van de liefde, wist ik nog niet veel.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 bij me, we liepen samen verder langs het strand en als een jongen pakte ik je hand. Het werd zomer Het werd zomer Het verhaal van Rob de Nijs uit 1977. Het wetszomer speciaal voor Gerapie. Uh, Nogmaals heel veel sterkte en beterschap uh, namens ons. De trouwe luisteraar van uh, Zalfoort op zaterdag, uh, Albert jo. En op, zaterdag op, op maandagmiddag nu. Hè? Op maandagmiddag, ja. ja, ja, ja. goedemiddag. Ja. Uh, vijf overal vier op de maandagmiddag en op de zaterdagmiddag. Tijd voor de evenementen. Allereerst, nou, de EK Zandsculpturen liggen alweer een tijd achter ons... maar voor alle gasten en, en in Zandvoort is het natuurlijk hartstikke leuk... om die route van die zandsculpturen eens van dichtbij te bekijken. U kunt de, de, de, de route, kunt u, routeplanner, om het zo maar te zeggen... kunt u ophalen bij het VVV in Zandvoort. En ook bij de diverse kunstwerken staan de routes vermeld... In ieder geval dat ik het zandsculpturen bezichtigen kan in Zandvoort nog tot begin november. Meer informatie over de zandsculpturen kunt u vinden op de website www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl Ja, en we zijn het al in het eerste uur, het Open, Kampioens, uh, Open Zandvoort Kampioenschap Macreelroken 2019 heeft Wellicht nu inmiddels om drie uur de, de prijswinnaars bekendgemaakt. En u kunt nu, als u op de binnenbuurt van het raadhuisplein bent, voor een, een redelijk bedrag eh, grote makrelen kunnen kopen. En het is allemaal voor het goede doel. Dus ik zou zeggen: houdt u van grote makreel dan naar op naar het raadhuisplein en we nog wat heerlijke vers gerookte makrelen. Zoals gezegd, gisteren, vandaag en morgen groot race evenement op het circuit Zandvoort. Tijdens de ADAC GT Masters waarin wij ook verslag van doen. Maar naast de GT Masters race zijn, is het ook het bijprogramma absoluut de moeite waard. Drie dagen lang Duits race spektakel op circuit Zandvoort. Meer informatie over de ADAC GT Masters uiteraard op de website www.circuitzandvoort.nl www.zikwizandvoort.nl Dan vanaf 1 uur vandaag is ook het Beach Festival Festvaria van start gegaan. En dat is een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op het mooiste plekje van moeders aarde... waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. En dat is om 1 uur begonnen. Het duurt nog vanavond tot 11 uur. Het is een muziekfestival en het is een strandfeest. Met Leuvenstad, SML6, Global Nick, Dion, Hilbrink, Wie kent ze niet? En vele, vele meer. Dat allemaal vanaf 1 uur tot vanavond 11 uur. Beachfestival, Vestvaria. De locatie to be, het strand. En zoals gezegd, ondanks de harde wind gaat het Amsterdamse Avondmuziekfestival zeker door. Want ja, het grondste, de, de dorp, gaat hij door? Gaat hij niet door? Hij gaat wel door. En uh, zo'n aantal podia zullen niet opgebouwd worden. En zoals het podium bij Chin Chin Friends, de klikspaan uit de festivalroute, worden geschrapt. Ook het podium bij Vier en Anders wordt niet opgebouwd vanwege, de, zoals gezegd, de, de verwachte harde wind. En deze uh, cafés zullen de optredens zoveel mogelijk binnen door laten gaan. Dus niet getreurd, de Amsterdamse avond gaat vanavond gewoon door. Niet alleen voor Zandvoorters, maar ook voor toeristen en de gasten van Zandvoort. Dan staat op de planning morgen vanaf 10 uur de Jaarmarkt. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... Uh, moeten de morgen tijdens de Jaarmarkt de Jaarmarkt weer tot een succes maken. Het begint allemaal om 10 uur in het centrum van Zandvoort en duurt tot 5 uur. Echt een gezellige dag voor het hele gezin. De locatie, het centrum van Zandvoort en meer informatie over de jaarmarkt... kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl Gaan we naar 15 augustus, 8 uur, dan is het de derde donderdag live. Simon Keats bij het Wapen van Zandvoort. Zijn artiestenaam klinkt als een internationale naam met faam... maar zijn roots liggen toch echt in Nederland... De toegang is gratis en het Wapen van Zandvoort bevindt zich op het Gasthuisplein nummertje 10. Kijk ook even op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. Dus de 15 augustus, donderdag 15 augustus vanaf 8 uur, Simon Keats live bij het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar de 16e, dan is het weer tijd voor de traditionele Ibiza en Hippie Markt. Die begint om 12 uur en duurt tot 8 uur. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip and Happy Events de echte Ibiza-sfeer naar Zandvoort-aan-Zee. Je vindt een exclusieve selectie van producten met betrekking tot Ibiza... zoals lifestyle, mode, juwelen, schoonheid... maar de markt is ook plek voor een drankje, snack en prachtige Ibiza-geluiden. Ibiza-sferen op 16 augustus van 12 uur tot 8 uur... en de locatie is het Badhuisplein. En volgend weekend, 24 en 25 augustus, gaan we weer terug naar Spectacolo Sportiva Alfa Romeo. Liefhebbers van het merk Alfa Romeo kunnen volop genieten van een grote diversiteit aan bijzondere Alfa Romeo's. Ook een collectie van speciale modellen krijgt volop aandacht die 24 en 25 augustus op het circuit Zandvoort Spectacolo Sportiva Alfa Romeo. En op 25 augustus vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s nachts... is het weer tijd voor Zandvoort Alive. Visualiseert dus je dit eens even zand tussen je tenen... heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand... en de vuisten van je rechterhand in de lucht bewegen... op de beat van blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat kan allemaal tijdens Zandvoort Alive op 25 augustus... van 4 uur s middags tot 1 minuut voor 12 s avonds. En de locatie? Strandpaviljoen Mango's Beach Bar en BAZ... Dat allemaal boulevard Bernaar strandafgang 14 en 15. Een geweldig strandfeest. De Zandvoort Alive op 25 augustus. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Maar eerst gaan we naar de Amsterdamse avond. Jawel. We're mm -hmm. Meestal op de Amsterdamse avond hier in Zandvoort. Jorden, aan die Amsterdamse grachten. Jawel, dat was de singel van Manke Niels. En hier is Tino Martin. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt: ze je moet er weer eens uit. Ze heeft gelijk. Zeg me, kom je weer naar buiten? Dus ik ga gelijk. Pata, chaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Outfit vliblakka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Oh.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 I'm We hebben het over een uh, oefenwedstrijd. Nou, we zijn de Russie gegaan met een 1-0 voorsprong. Toen in de tweede helft, uh, na vijf minuten, toen er scoorde Maars en er stond het 1-1. En ik krijg net van uh, Jan van der Lede door dat het inmiddels 2-2 staat. Dus een gelijkspelletje daar op dit moment uh, in het uh, Duitsersveld... Op Duitsers stelt, dat moet ik uh, eigenlijk zeggen. De wedstrijd van vandaag... SP voor tegen Maasen. Zodanig ik weer meer vanaf circuit met willen van deze... maar eerst deze... 21 hebben we toch zomer hier dus al voort. Jorden, Phil, Fern en Galaxy en What Do I Do? Cfm Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, en we schakelen over naar het circuit naar Willem verdessen, want de ADAC GT Masters race nummer 1 van dit weekend is volgens mij zo'n beetje ten einde. Klopt dat, Willem? Dat klopt allemaal uh, Rob. Uh, zojuist hebben we het de hadden die race Deze uh, 1 Ja en er is heeft een mooie uh, spanning ook. en uh, mooie van strijden om iedere plaats. Uh, van uh, plaats 1 tot en met plaats 30 uh, en toe. Uh, genot om te zien. Uh, als je race bent uh, en je hebt geen tijdje voor opnieuw heen, dat is makkelijk. Maar je houdt echt vanuit, tot, zeg ik. Morgen gewoon weer naar de wederom. Een race over een uur rijden. Uiteindelijk hebben we natuurlijk wel een winnaar uh, in de reis. Uh, die hebben ook moeten strijden tot het eind. Maar uiteindelijk zijn het toch uh, de Italianen en de Oostenrijkers uh, Dat zijn uh, Mirko Bortolotti en Christian uh, Die uh, actief zijn in een uh, landetje. De tweede wedstrijd van de equipe met Klaus Bachelen. Die Bachler die op de eind aan toe op de zat bij de Lamborghini met zijn vorige maar toch niet voor elkaar kreeg om de overwinning te pakken. daar hadden we wederom een Lamborghini. En dat Michelle Barretta en Marco Mattelli die op een derde plaats zijn. Kijken we even naar de medewerkers. Dus, uh, een van de al uh, die eindigde op uh, de 16 plaats waren. Met Joël uh, Eriksson. Uh, uitvallen in de windje. Die rechtdoor ging de aan bocht, die in de terreinbocht. Is in Toet helemaal niet achter het stuur gekomen. Want zijn teamgenoot ging eraf in het schijflak. Oké, okay, maar uh, ondanks het feit dat dit natuurlijk de hoofdreis is van de dag. Is het uh, programma eromheen ook uh, mi minstens zo interessant... Want zometeen gaan de Porsches weer rijden. Ja, zometeen hebben we de Porsche Carrera Cup. Carrera Cup uh, Duitsland. Dat zijn de Porsches uh, gelijk uh, als de uh, auto's die we in schoolprogramma's zien van uh, menige uh, Europese krant Freebie? En uh, de jongens die uh, daarin rijden tijdens die krant Weekende. 80% nu rei, van die rijden rijdt, rijdt over zijn uh, Freebie RMA's. Die zijn bijna ieder weekend uh, onderweg met de Porsches. Er hebben daar twee hele goede uh, landgenoten in. Dus, uh, Jaap van Lagen en Larry die ten voorde ten voorde leider in dit kampioenschap en Jaap van Lagen ik zei het al ja, goed old, Jaapie, vlugge Jaapie zo is genoemd. genoemd goed gedaan ook in de kwalificatie want die start van de derde en vierde plaats die we daar ook nog zien in het startveld dat is iemand die komt vanaf laten we zeggen het i-race e computerrace, dat is Van Buren, we hebben hem gezien in Cicco in de EKP en hij is twee weken terug, hij heeft zijn debuut gemaakt in die voorstklasse op Hoffenheim en nu gaat hij hier in Zuid-Dovenstad over van het computer naar het echte race. dus ik ben benieuwd wat hij laat zien. Ja, een spannende overstap voor hem dus uh, dit weekend. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat, uh, gaat uh, aflopen. Hoe laat begint die race? Uh, als het goed is uh, begint hij over een uh, ruim uh, 20 minuten. Dus je kunt er nog mee nemen. Nou, helemaal goed uh, Willem, gaan we doen. We bellen je om rond half vijf even. Is dat goed? Uh... Oh. Doen we? Oké, okay, dankjewel Willem vanaf het uh, circuit in Zandvoort. Ja, we gaan weer uh, door met uh, lekkere zonnige muziek. Hier is DJ Schienen en J. Balwin en Loco Contingo. met loco. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú esta fuera lo normal. Bate, como lavena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, fere la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, er is Cuando loco, contigo. Yo trato y pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y pero baby, aquí o sigo. Make it hot, huh, everybody on top, top Kiss me up, up, wanna live, lock, lock Party won't stop, lock, and it's four o'clock, lock Ice now, watch. I can get you one, yeah Tell your best friend, she get one, she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, yeah, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, yeah, she an antique You got that new body, yeah You a peace, piece You like salsa Yeah, I'm sassy. Caliente, caliente Caliente Caliente Caliente boy, Caliente Caliente Caliente Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo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 en vanaf tussen uh, 7 en 9 ga je ze weer horen. De 40 beste plaatsen van Europa in de Euro Breakdown met uh, Mike Boulay. En wie weet, misschien komt hij zo ook wel langs. Loco Contingo, je hoorde de, de single van uh, DJ uh, Snake. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan het eens even hebben over uh, de eerste trein naar Zandvoort. Oh nee, dat is het plaatje, maar je hebt wel uh, trein nieuws. Ja, te, uh, van onze speciale NS-medewerker. Stur, moet ik zeggen. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden aan zee op dit moment minder sprinters door een defecte bovenleiding. De extra rijkstijd kan oplopen tot 15 minuten. Dit duurt ongeveer tot half zeven. Tot half zeven? Ja, oké. Okay. Nou, hou er rekening mee. Tot zometeen, uur drie. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren. Want ik moet er eens uit. Een beetje zon op mijn huid.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 En in de eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van. Yo! My name is Dr. Alban. The MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Afrika. Swimmix. Give me some drums.